Het Venezolaanse parlement gaat de rol van oppositieleider Capriles onderzoeken in het geweld na de verkiezingen van 14 april. Er vielen toen negen doden en tientallen gewonden. De presidentsverkiezingen werden krap gewonnen door de populist Maduro. Zijn regering zegt dat Capriles van plan was een koep te plegen. Capriles zelf noemt het doden aantal overdreven omdat de slachtoffers van gewone criminaliteit bij zouden zijn opgeteld. De voorzitter van de onderzoekscommissie noemde Capriles vooraf al een moordenaar die zal moeten boeten voor zijn misdaden. Zuid-Korea dreigt met serieuze maatregelen als Noord-Korea niet wil praten over het gemeenschappelijke industriecomplex Kaesong. Op 8 april besloot het communistische Noorden zijn arbeiders terug te trekken uit het samenwerkingsproject. Zuid-Korea huist eindelijk vrijdag een antwoord van het Noorden. Wat er gebeurt als dat antwoord er niet komt, wilde een woordvoerder niet zeggen. Acht van de tien grootste Nederlandse banken hebben afgelopen jaar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 En Marcel Ooster. Het is donderdag 25 april. Goedemorgen. Beide coalitiepartners beginnen steeds meer te sputteren... over de gemaakte afspraken in het regeerakkoord. PvdA worstelt nu met het strafbaar stellen van illegaliteit. Wilco Boom in Den Haag weet meer. En u heeft het al gemerkt aan de pomp de brandstofprijzen dalen. En dat geldt voor alle grondstoffen. U hoort zo hoe dat komt. En de gevolgen daarvan bespreken we met econoom en grondstofdeskundige Matthijs de Gul. De beurt was gisteravond aan Dortmund om die andere grote Spaanse club over de knie te leggen. 4-1 werden tegen Real Madrid. Reacties uit Duitsland en Spanje krijgt u van onze correspondenten. Aannemers en bouwvakkers zoeken hun huil steeds vaker in België. Randstad komt met kwartaalcijfers. De Consumentenbond is kritisch over de klantenservice van banken. En we springen vanochtend achterop bij Marno Remmers. Hoe arrogant is het eigenlijk om de NOS-bus half op een fietspad te zetten... als het stalen ros inderdaad het hoofdonderwerp is... ter hoogte van het tjeuken-timmermanspad te Tilburg? En de muziek hoort u van Stilo Green. Zeven minuten over zes u luistert naar het Radio 1 Journaal. We gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Binnen de PvdA is steeds meer kritiek op het kabinetsplan... om illegaliteit strafbaar te stellen. Die strafbaarstelling staat in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Zaterdag komt er op het partijcongres een motie... om niet in te stemmen met deze coalitieafspraak. Oud-PvdA-leider Cohen is een van de tegenstanders van strafbaarstelling. Je maakt mensen crimineel die helemaal niet crimineel zijn. Op het moment... Dat, dat, dat, dat mensen die hier geen verblijfsvergunning hebben... hier in Nederland iets doen wat niet mag... dan is het de strafwet op hen van toepassing. Maar als ze niks doen, en je ziet heel vaak... dat juist vreemdelingen hun uiterste best doen aan, om zich aan de wet te houden... om maar niet op te vallen. En dan is het enkele feit dat zij hier zijn, wordt dus opeens strafbaar. Het werd gisteren ook duidelijk dat de politie minder illegale oppakt... dan is afgesproken met het kabinet. Onder het vorige kabinet was de afspraak... dat er in 2012 4800 opgepakt moesten worden...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 toch het koningslied te horen. Op de achtergrond, maar laten we het maar niet meer over hebben. Verschillende oppositiepartijen in de Tweede Kamer... reageren positief uh, op het Zorgakkoord... dat het kabinet gisteren met werkgevers en werknemers heeft gesloten. Toch blijft steun in de Eerste Kamer voorlopig onzeker. Want oppositiepartijen zijn kritisch. In de Tweede Kamer zag Fleur Agema van de PVV een metafoor. Daar sta je dan. Net als met het koningslied had bij het Zorgakkoord ook... Niemand meer in de gaten dat het op een totaal verkeerd spoor zat. Nou, Daar wil Ja, We houden er echt over op nu. Andere partijen die het kabinet aan de meerderheid in de Eerste Kamer moeten helpen... die hebben ook nog heel veel vragen over het akkoord. Het is wel een beetje een gemankeerd akkoord. Het CDA mist de patiëntenorganisatie, de cliëntenorganisaties... de oudere bonden en de gemeentes die dit allemaal uit moeten gaan voeren. Het kabinet wijst erop dat er nu steun is van werkgevers en werknemers. Duizenden mensen hebben in Boston de afscheidsceremonie bijgewoond... voor de agent die omkwam in de nasleep van de aanslag op de marathon. Sean Collier werd drie dagen na de aanslag doodgeschoten... vermoedelijk door een van de twee verdachten. Voor de plechtigheid waren overal uit de Verenigde Staten politieagenten... naar Boston gekomen. Vice-president Biden sprak uh, troostende woorden voor de ouders van de agent. The moment Sean... Je kunt het oké krijgen als de eerste instinct is. you get een smile op je lippen before voordat je een tear to your eye. krijgt. Het is onmogelijk om te occur. dat dat gebeurt. Maar ik gevoel je, het zal. Er komt een moment dat u aan Jean denkt en moet glimlachen. voor u moet huilen, zei Biden tegen de ouders. Zelf raakte hij jaren geleden zijn eerste vrouw en dochtertje kwijt door een ongeluk. Er komt ook wel wat luchtig nieuws uit de Verenigde Staten. President Obama heeft namelijk een strategie bedacht om zijn dochters van een tatoeage te weerhouden. Als tegenmaatregel dreigen hij en zijn vrouw Michelle namelijk precies dezelfde te laten zetten, zei hij in een televisieinterview. What we've said to the girls is, uh, if you guys ever decide you're going to get a tattoo, then mommy and me will get the exact same tattoo in the same place, and we'll go on YouTube. En show it off. Als een familie-tatoeage. And, en onze thinking is dat dat ze them from uh, thinking that somehow dat is een goede manier to om Ook zette hij een uitspraak van zijn vrouw Michelle recht. Ze heeft uh, gezegd um, dat ze zich soms een alleenstaande moeder voelt. Volgens de president was dat een verspreking. Als iemand die over mijn lijnen stompt, weet je, ik heb My wife or anybody is uh, some slack when it comes to just uh, slips of the tongue. gaf toe dat er tijdens zijn politieke carrière zeker momenten zijn geweest dat Michelle zich een alleenstaande ouder moet hebben gevoeld. Eerste blik in de kranten leert dat alle kranten op de voorpagina Koningin Beatrix hebben bij haar laatste officiële optreden als koningin. De Telegraaf schrijft erboven koningin zwaait af. Dat meldt ook trouw. Vorstin zwaait ons uit met een foto aan uh, front van uh, koningin Beatrix. Maar de mooiste foto, moet ik zeggen, komt uh, op kanto van Robin Utrecht. Die uh, fotografeert voor de ANP. Hij staat in het AD. We zien een uh, auto, blauw-zwarte auto met een geopend raam. En daaruit steekt slechts een hand met een armband en een ring. En het is de laatste koninklijke groet van koningin Beatrix. Ja. Ook op de volkskant voorop staat zijn. En daar zien we haar net door de openslaande deuren in de kier... de koningin nog staan in blauw gehuld. Maar de volkskant opent met het verhaal over transplantatie. Donornier steeds vaker van levenden. Het aantal mensen dat in Nederland bij leven nier doneert... is in 15 jaar tijd vervijfvoudigd. Algemeen Dagblad intro eh, hebben op de voorpagina het verhaal over eh, het zorgakkoord en het debat dat daarop volgde. De AD meldt banen in zorg veilig na inleveren extra's. Trouw schrijft kabinet effend weg voor zorgplannen, want er komt nog meer aan natuurlijk. Hier is de eerste belangrijke stap is gezet naar draagvlak voor de ingrijpende hervormingen in de langdurige zorg. Vandaag komt het kabinet, Het is dan de tweede stap met de lang verwachte brief waarin het op hoofdlijnen het AWBZ-beleid voor de komende jaren beschrijft. En de Telegraaf opent met de vleessector, die gaat helemaal onder de loep. Op verzoek van staatssecretaris Dijkma van Economische Zaken gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid bedrijven in de vleesindustrie helemaal doorlichten.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 Ja, wie wil dat nou niet? De wereld regeren. Everybody wants to rule. Teers voor Fears. Maar Remmer is, u hoorde hem al even. Hij is in Tilburg vanochtend. En hij heeft zowaar op dit vroege uur al een fietser te pakken. Zeker wel, mevrouw die door het ochtendgloren te Tilburg naar haar werk fietst. Wat u gaat schoonmaken. Ja, klopt. Altijd op de fiets? Altijd op de fiets. Ja? ja. In de winter ook? In de winter niet, want ik ben namelijk bang dat ik uitglij. Ja. Yes. Tilburg is een echte fietsstad. Net als Den Haag waren dat de eerste steden. Marcel, Lara, dat wisten jullie waarschijnlijk niet. Nee. Met rode fietspaden. Waar je uh, ook altijd voorrang op had op het overig verkeer. Dat, die, uh, ja, die verkeersregel is afgeschaft. Maar door Tilburg loopt inderdaad... Het is een soort snelweg eigenlijk. Of een soort corridor. Verschillende fietspaden waar je heel snel mee door het centrum kunt. En daar gaat u ook overheen. Hè? Ja, klopt. Met de, wat is het eigenlijk? De Delta. Ja. Dat is een fijn ding. Beetje omafiets, hè? Ja, ik ben gewend. Ja? Ja? Ja, de Fietsersbond hoeft vandaag een symposium. Dan gaat het vooral over de fietsen. De dure fietsen worden nog steeds goed verkocht, ondanks de crisis. Wist u dat? Ja, dat heb ik gehoord op het nieuws. Ja? Ja. En waar hebt u deze van? Uh, deze kost 185 euro voorbij het uh, McDonald's in het centrum. Ja, met een mooi tasje erop. Ja, deze is van een kerstpakket en die andere? Oh, een... natuurlijk, ja, dat krijg je met een kerstpakket, hè? Zo'n ja. fietstas. Ja. Dat is wel een beetje kapot, hè? Ja, maar het Mag maar weer wel weer een nieuwe op dan. Ja. Ja, ja. en uh, waar denkt u nou zo aan fietsend door de stad? Lekker. Waar je de vogeltjes een beetje hoort zo? Lekker. Zo, mooi ja. weer. Nou, vooruit dan maar. Juist ja, goed, ik ga alvast. Ja. <laughs> Succes met schoonmaken, hè? Ja, dankjewel. Waar moet u schoonmaken trouwens? Ik werk namelijk bij uh, schooltopverleningsslash veiligheidshuis. Oh. Het veiligheidshuis schoonmaken. Nou, vooruit dan maar. Ja. Wij gaan het straks onder andere hebben bij een gloednieuwe fietsenwinkel in Tilburg... over het punt waarom nou juist allochtonen... een woord mag je niet meer gebruiken tegenwoordig, geloof ik... die fiets eigenlijk links laten liggen. Daar wil de Fietsersbond wat aan doen met cursussen... voor mensen die helemaal niet gewend zijn vanuit hun cultuur of achtergrond om te fietsen. En de dikzakken van deze wereld laten de fiets ook links liggen. En daar zijn allemaal cursussen voor. En zo'n cursus gaan wij deze ochtend bijwonen. Ook in Tilburg. Zelf ook nog fietsen. Maino, nee, ik ben met de auto, hè? Ja, maar je gaat toch nog wel fietsen? Kun je oh, wel wil fietsen? Je dat? Oh, ja. ja, heel Dan goed. Dat ja. gaat even natuurlijk. Mino Remmers dus gaat fietsen vanochtend en heeft het over fietsen... en alles wat daarbij hoort. Tien minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De vermoedelijke verdachte van de dreiging op Leidse scholen is gelokaliseerd... maar nog niet getraceerd en nog niet aangehouden... Hij verblijft volgens de autoriteiten in Costa Rica. De politie wil hem zo snel mogelijk naar Nederland zien te krijgen... en hoopt daarbij natuurlijk op medewerking van Costa Rica. De 18-jarige man is al een paar maanden op reis in Midden-Amerika... en is nu dus in Costa Rica... vandaan hij ook de bedreiging op internet heeft geplaatst. We hebben de persoon nog niet... maar we zijn wel buitengewoon geïnteresseerd om met hem natuurlijk verder te praten... Persoonlijk zou ik ook wel graag met hem willen praten. Om ook duidelijk te maken wat voor impact dit gehad heeft in de uh, samenleving. En ook van hem te horen hoe dat zo uh, gelopen is. Al dus burgemeester Lemvering van Leiden. Hoewel er formeel nog gesproken wordt over de vermoedelijke verdachte, is burgemeester Lemvering zeker van zijn zaak. We weten dat hij belangstelling heeft voor wapens. We weten dat hij belangstelling heeft voor schoolshootings. We weten dat hij in Costa Rica zit. We weten dat het bericht daar vandaan komt. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 maakt het heel waarschijnlijk dat hij het was. De ouders van de jongen hebben voor het laatst contact met hem gehad... voordat de dreiging werd ontdekt. Inmiddels kent de politie zijn e-mailadres. Er is contact in de zin van dat er uh, mails naar hem gestuurd zijn. Hij heeft nog niet gereageerd. In de mails die hem zijn gestuurd... is volgens officier van Justitie van der Laan gevraagd... om vrijwillig terug te keren. Het verzoek ligt bij hem om zich bij ons te komen melden. We willen natuurlijk zo snel mogelijk met hem spreken. Uh, ik sluit ook niet uit dat als dat niet op korte termijn gebeurt, dat hij gaat worden aangehouden in Costa Rica. Maar we proberen met hem in contact te komen. Dat wilde ik net vragen ja. eigenlijk. Is er al politie onderweg naar uh, Costa Rica? Ik durf niet zeggen of ze op dit moment al onderweg zijn. Uh, het is wel een, een uh, richting die we uh, binnen een uh, hoogschouw hebben op dit moment. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Costa Rica. En dus hoopt justitie dat ze toch meewerken. En daar ziet het wel naar uit. De contacten zijn gelegd. Um, maar ook dat. Uh, uh, het kost even tijd, maar de Costa Ricaanse autoriteiten zijn ook op de hoogte van dit hele onderzoek en ja. die werken mee. Los van een strafrechtelijke vervolging wegens bedreiging willen politie en justitie de jonge man wellicht ook aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten. En die zijn niet gering, vertelt politiechef Joep Patijn. We hebben 37 scholen in Leiden waar wij ook hebben gestaan de afgelopen dagen. In totaliteit zijn er ongeveer 443 mandagen besteed, zowel blauw. Opsporing, meldkamer, stafgrootschalig optreden, arrestatieteam, communicatie. Alle organisatieonderdelen die een bijdrage hebben geleverd, hebben 443 mandagen geleverd. En natuurlijk is het bij ons altijd wel gebruikelijk dat we dan kijken, kunnen we het ook verhalen? Tja, of dit uh, de 18-jarige verdachte motiveert zich vrijwillig aan te geven, zullen we de komende dagen meemaken. Het was haar laatste officiële werkbezoek in functie, hoorde het er net al over. De foto's staan op alle voorpagina's. Koningin Beatrix opende gisteren de tentoonstelling Constantijn en Christian Huigens. Een gouden erfenis in de grote kerk in Den Haag. En net als heel veel andere journalisten was ook Menno Remeyer daarbij. Een bescheiden aantal fans bij de hekken, bij het laatste publieke optreden, tenminste als koningin. Dames met oranje slingers om. Dat klopt, ja. Speciaal voor deze gelegenheid hier gekomen. Speciaal voor deze gelegenheid. Ja. Geheel uit de Overijssel gekomen zelf. Echt waar? He? Ja. Maar echt omdat de koningin... Ja, ja speciaal. Dat haar met... laatste. Ja, waar. Waar. We hebben het echt een liefhebber. Ja, enorm, ja. ja. We en... heel veel van de koningin. Bij de ingang van de kerk heeft de burgemeester zich opgesteld. Joosjas van Aertsen, burgemeester van Den Haag. Sibyl Dekker, de voorzitter van de stichting. En Jan Fransen... De commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Ja, het is de laatste keer, volgens mij, dat, uh, dat de Koningin uh, echt in die functie iets opent. En op deze tentoonstelling, die uh, natuurlijk. Uh... Voor ja, deze fantastische staatsman, de genie Huigens, dat is toch wel heel mooi. Mevrouw Dekker, is het nou bijzonder de laatste keer? Ja, zeker. Dat is zeker bijzonder. Het is natuurlijk denk ik, voor de meeste bijzonder. En voor ons is het een ongelooflijke ondersteuning natuurlijk... van wat we doen met de tentoonstelling. Heb je nog een paar woorden aan wijden? Ja, zeker, zeker. Dat moet toch gezegd worden. Hè? Dus, uh, het wordt alleen maar leuk. Het is ja. even wachten. Ja, het is even wachten. Het komt zo.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 Majesteit, mag ik u verzoeken? En zo krijgt de koningin iets uitgereikt uit handen van... Christian Huigens. Met daarnaast... Constantijn Huigens. En hoe heeft de koningin de tentoonstelling geopend? Met de sleutel. En ze opende voor ja, in haar laatste hoedanigheid als koningin echt een tentoonstelling. De oranje zaal waarin de familie Huigens een grote rol heeft gespeeld. Is voor u nog bijzonder dat het de laatste keer was waar? Dat maakt het wel extra bijzonder. Ik vind het überhaupt bijzonder dat er een lange lijn van vrouwelijke koninginnen is geweest nu. Die even doorbroken wordt door een aanstaande koning. Dus het is bijzonder. Ik denk dat het een, uh, een mooie eeuw is geweest met vrouwelijke vorstinnen. En dan is het buiten nog veel publiek dat even zwaait, nog wat roept. Heel voorzichtig Bea bedankt. En uitgezwaaid door de commissaris van de koningin nu nog. Want straks commissaris van de Koning, de burgemeester van Den Haag en door Sibylle Dekker, de voorzitter van de stichting. Mevrouw de Dekker, had de eer, de laatste ja, keer. Ja. We hadden het er van tevoren al even over. Het ja, was bijzonder, dekker. was het ook bijzonder? Ja, ik vond het heel leuk. Ik was wel even zwaaien net naar de. Ja, net zo hoort het ook. Ja. Ja, dag koningin. Ja, dag koningin. Dag koningin. Dag ja, koningin. En welkom uh, aan het andere koningspaar, hoop ik. O, maar verder bleek er eigenlijk niets uit dat het haar laatste oh, keer was. Nou ja, weet je, uh, de, ik, ik denk dat je dat soort dingen uh, wordt erover gesproken en dat wordt gezegd. En ik denk dat je dat zelf zoals uh, de majesteit is, het wel degelijk ervaart en er ook zo genoten zichtbaar van. Nou, dat Laatste officiële optreden van koningin Beatrix... wil niet zeggen dat ze stopt met dit soort werk. Na de 30 dertigste staat de agenda alweer redelijk vol. Het is bijna half zeven. We gaan nog even naar Australië. Want vandaag is het daar Anzac Day. Een dag die een beetje te vergelijken valt met onze 4 mei. De Australiërs en ook de Nieuw-Zeelanders... herdenken vandaag de slachtoffers die vielen tijdens gewapende conflicten. Direct na de plechtigheden stromen de cafés dan vol... En dat is net zo traditioneel als de herdenking zelf. Sterker nog, een generaal roept de vervolking op om vandaag extra veel bier te drinken. Nzek Day begint al vroeg. Het is nog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 Een dag na de afstraffing van Barcelona was gisteren Real Madrid aan de beurt. In de halve finale van de Champions League werd de Koninklijke met 4-1 opzij gezet... door Borussia Dortmund en die houtkamp. Veel mensen dachten dat het onmogelijk was. Twee afstraffingen voor Spaanse ploegen door Duitse ploegen. Na de 4-0 dus gisteren van Bayern München op Barcelona... was er weer een afstraffing. En nu voor Real Madrid. Borussia Dortmund dus thuis voor een uitzinnig publiek... 4-1 te sterk. Viermaal Lewandowski. Eenmaal Ronaldo. En dat doelpunt van Ronaldo kwam nog door een blunder achterin bij Borussia Dortmund. Ook te melden is dat Björn Kuipers een uitstekende wedstrijd vloot. Misschien dat hij de penalty, de vierde goal van Borussia Dortmund van Lewandowski, iets te makkelijk gaf. Maar toch een uitstekende wedstrijd voor de man uit Oldenzaal. 4-1 voor Borussia Dortmund op Real Madrid. 4-0 Bayern München op Barcelona. Krijgen we dan een Duitse finale? Antwoord krijgen we volgende week. Dan zijn de returns in Spanje op 30 april Barcelona tegen Bayern München. En een dag later Real Madrid tegen Borussia Dortmund. Shorttrekker Apollo Ono heeft het einde van zijn carrière bekendgemaakt. Bij de laatste drie winterspelen veroverde hij in totaal acht Olympische medailles... waarvan twee keer goud. En daarmee is hij de succesvolste Amerikaanse sporter ooit op winterspelen. Toch zal Ono volgend jaar bij de winterspelen in Sochi niet ontbreken. Hij is door de Amerikaanse televisiezender NBC namelijk ingehuurd als verslaggever. Rechtbank in Madrid doet op 30 april uitspraak in de Operación Puerto, omvangrijke dopingzaken rond de Spaanse arts Fuentes. Tegen de arts en drie van zijn medeverdachten is twee jaar cel geëist. Fuentes stond eerder dit jaar terecht. Hij wordt beschouwd als de spil in een groot netwerk dat niet alleen tientallen wielrenners voorzag van bloeddoping, maar ook voetballers, tennissers en atleten. De aanklacht in Spanje luidt misdaad tegen de volksgezondheid. En zo dadelijk, na het journaal van half zeven, gaan we naar Griekenland... waar het racisme toeneemt. Correspondent Connie Keizer praat ons bij. Dit is Radio 1. En er is dat NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. In de bouw werken steeds meer schijnzelfstandigen... blijkt uit een enquête van FNV Bouw. Dat zijn bouwvakkers met een flexcontract. Een contract met veel minder zekerheden dan een vast contract. Vaak worden ze eerst ontslagen om vervolgens als flexwerker... terug te keren om het oude werk te gaan doen. Nederlandse banken zijn duurzamer gaan werken, blijkt uit de eerlijke bankwijzer. Acht grotere banken hebben samen 25 meetbare aanscherpingen op sociaal gebied en milieubeleid doorgevoerd. Zo verbeterden ABN AMRO, Rabobank en Van Landschot hun, hun wapenbeleid. Zuid-Korea dreigt met serieuze maatregelen als Noord-Korea... niet wil praten over het gemeenschappelijke industriecomplex Kaesong. Op 8 april besloot het communistische Noorden... zijn arbeiders terug te trekken uit het samenwerkingsproject. Zuid-Korea eist uiterlijk morgen een antwoord van het Noorden. Steeds meer Nederlanders staan tijdens leven een nier af. Vorig jaar doneerde een recordaantal van 485 mensen in Nederland een nier... schrijft de Volkskrant op basis van cijfers... van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En het weer nog, vooral in het zuiden geregeld zon. Later landinwaarts, mogelijk een buit. wordt 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het minder zacht. Verkeersinformatie, Rolanda van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. De eerste files melden zich al op de A7-hoorn richting Zaandam... bij Purmerend 3 kilometer... en op de A15-Rotterdam-Europort bij Spijkenissen 4 kilometer... door werkzaamheden op de A58-tilburg richting Breda... tussen Geelze en Bavel 4 kilometer. Straks meer over racisme in Griekenland over anderhalve minuut.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 Hmm, prima idee. Ben je lekker flexitariër? En dankzij natuur en milieu is dat nu extra makkelijk. Want koop je bij Jumbo vlees of kip, dan krijg je een vleesvervanger gratis. Ho, kijk voor je gaat rennen eerst even op flexitariër.nl Voor meer info en een gratis e-kookboek. U kunt kiezen voor een heggeschaar van Stiel, omdat die er al is vanaf 119 euro. Of gewoon omdat u zo een prachtige tuin krijgt. Stiel, sterk werk. Lekker voor Flexitariërs. Aangeboden door Natuur en Milieu. Nu bij Jumbo, gratis vleesvervanger bij aankoop van vlees of kip. Kijk op Flexitariër.nl en let op: op is op. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nederlandse aannemers zoeken hun hel bij de Zuiderburen. Daar hoort u zo een reportage over. Eerst naar Griekenland, want daar neemt het aantal geweldsincidenten... met een racistische achtergrond snel toe, hoorde dat. Vorig jaar waren er meer dan 150 gevallen van racistisch geweld. En bij een deel daarvan was de politie betrokken. Blijkt uit cijfers van mensenrechtenorganisaties. Contact met Athene, met correspondent Connie Keese. Uh, Connie, ja, mensenrechtenorganisaties zijn dus bezorgd over de toename. Wat zijn hun bevindingen? Nou, uit de getuigenissen die door uh, migranten zelf zijn uh, gegeven. en die door het netwerk uh, van registratie van Racistisch geweld zijn opgetekend. komt uh, nou, een nogal verontrustend beeld naar voren. In uh, 91 gevallen gaat het om uh, georganiseerde aanvallen van kleine groepen daders. in wijken waar veel migranten wonen. Uh, de slachtoffers worden met, met knuppels, met messen. Uh, ijzeren staven, kettingen mishandeld. of, uh, of, ze, of in elkaar. Aangeslagen. En in de helft van de gevallen uh, liepen mensen echt zware verwondingen op. Hoofdletsel, oogletsel, gebroken botten. Nou, en op foto's en videobeelden die zijn gemaakt... zie je ook hoe ernstig die mensen zijn toegetakeld. Ja, en, en begrijp ik nou goed dat soms de politie daarbij betrokken is? Ja, dat gebeurt uh, bij arrestaties van migranten die opgepakt worden als ze geen uh, papieren bij zich hebben. Maar ook in uh, politiebureaus en in detentiecentra zijn gevallen van mishandeling door politieagenten uh, bekend. Er zijn uh, 25 verhalen uh, bekend geworden. En deze week is bovendien een uh, documentaire verschenen over de behandeling van migranten in Griekenland. Waarin de filmmakers beelden lieten zien van politiemishandeling, ook burgers, filmpjes van burgers die met hun mobiele telefoons hardhandig optreden... van politie op straat uh, hadden gefilmd. Ja, dan zagen we bij de verkiezingen, dat kwam natuurlijk vanwege de crisis... dat de partij de Gouden Dagenraad opeens opkwam. Je hebt daar al vaak over verteld. Die heeft ja. scherpe kritiek op immigranten. Speelt die partij ook een rol? Nou, die partij die gebruikt niet alleen uh, racistische talen over buitenlanders. Er is geen twijfel, denk ik, dat uh, die georganiseerde aanval op migranten. of door lokale leden van Gouden Dageraad. of in ieder geval door sympathisanten wordt uitgevoerd. En dat blijkt heel duidelijk uit de getuigenissen van de slachtoffers. Uh, het zijn mensen die uh, of uh, t-shirts aan hebben met uh, de naam van Gouden Dageraad erop, zijn in het uh, zwart gekleed. Uh, zoals de sympathisanten van uh, die extreemrechtse partij ook zijn gekleed. Er is het geval van een Pakistaanse jongen die door zijn wijk fietste en uh, door twee mensen werd aangevallen en door mesteken om het leven kwam. Uh, dat is tot nu toe een van de weinige zaken waar uh, de daders werden gearresteerd en men door huiszoekingen erachter kwam dat zij uh, in ieder geval sympathisanten van Gouden Dageraad waren. Hmm. Als de politie ook meedoet aan dit soort uh, geweld... Hè, dan lijkt het mij een zeer fundamenteel probleem. Wat doet de nou, regering om het geweld te voorkomen? Nou, er is een speciale eenheid uh, binnen de politie opgericht... die zich met uh, racistisch geweld moet gaan bezighouden. Er is een, uh, een openbaar aanklager aangesteld... Uh, maar ja, de, de meeste mensenrechtenorganisaties die zeggen het is niet genoeg. Er moet ook een uh, onafhankelijk apparaat binnen de politie komen... om ook uh, gevallen van mishandeling door politieagenten aan te pakken. De wetgeving moet verder worden aangepast, met name op het gebied van bescherming... van. Illegale migranten die slachtoffer zijn uh, geworden. Nou ja, de daders worden tot nu toe niet vervolgd en bestraft. Hmm. Uh, in theorie, uh, zegt men, uh, er zijn stappen in de goede richting gemaakt. Maar uh, dat is niet genoeg. Nu moet in de praktijk ook blijken of het wordt uitgevoerd. Ja, zo is het. Correspondent Corny Keesen vanuit Athene. Dankjewel, Corny. Ja, Na tien over half zeven. De bouw ligt op zijn gat, u weet dat. En daarom kijkt de Bouwend Nederland over de grens. Aannemers uit bijvoorbeeld de woning- en wegenbouw, de ruwbouw, schildersbedrijven en elektriciëns gingen gisteren naar Hasselt in België. Uitgenodigd door de Kamer van Koophandel om te kijken of ze samen met Belgische aannemers grote klussen kunnen klaren. Ik ben als uh, werfleider bij jullie, noemt dat geloof ik uitvoerder, als ik me niet vergis. Hè? 50 man in de delegatie en daar hadden er nog veel meer mee gewild. Nu het volgende hier: we zijn hier een kantoorgebouw aan het maken. Uh, twee verdiepingen in de grond, ter plaatse gesloten kolommen, uh, vloerplaten, predallen benieuwd hoe jullie dat noemen in Nederland, maar ook denk ik ook predallenging. Kanaalplaten, ja, kanaalplaten en dan vloerplaten voor predallenging. Dat is er een beetje anders. Zijn. Jullie kijken de ogen uit, geloof ik. Twee bouwbedrijven, jullie hebben veertig werknemers, U hebt er tachtig. Daar bent u de directeur van. Ja. Wat brengt u hier? Ja, daar is voor ons gewoon te weinig voorraad, werkvoorraad. Dus wij zullen de grens over moeten, want er ligt een heel gebied open. Jullie hebben straks uitleg gekregen hè, over hoe het allemaal werkt in België. Ik heb er een stukje van gehoord en het werd me helemaal duidelijk voor de ogen. Ja, hoe het in België dan administratief Geregeld is, uh, heb ik nou voor het eerst gevolgd bij de introductie uh, vanochtend. Je ziet dat hier de, de, de Belgische aannemers bewust inderdaad die, uh, die contacten opzoeken. En dan wordt het wellicht handiger, want dan word je begeleid in een traject, als je daarvoor kiest. Zij daar zijn ZZP'ers uit uh, Heerogenbewaard. En te zeggen, wij werken hier voor onszelf, jullie zijn concurrentie, jullie halen ons brood uit de mond. Ja, ja, ja, dat is zo. Natuurlijk eh, zijn er heel veel meer partijen en heel veel zzp'ers bijgekomen de laatste jaren. En dat zijn allemaal mensen die voorheen bij een baas zaten in loondienst. En daar eh, is afscheid van genomen door de Malaise. En die jongens die zijn zelfstandig geworden. En de goede zullen dat overleven en die zullen ook werk hebben. De mensen hebben zojuist een uitleg gekregen van hoe je dat nu doet. Zaken doen in België als bouwondernemer. Meneer Kumpen, u doet dat al jaren. U hebt een grote bouwonderneming hier. Omzet 110 miljoen euro. Uh, wat wilt u van ze? Wat kunt u met die Nederlanders? Om te werken. Wanneer het gespecialiseerde zaken zijn, gelijk tunneling, microtunneling of iets op Nederlands grondgebied. Maar ook samenwerking met Nederlandse bedrijven hier in België. Dus onderaannemingen of samenwerkingsverbanden of toeleveranciers. En zelfs. We hebben al uh, een stuk of drietal Nederlandse in dienst. Dus voor ons is eigenlijk dit geen vreemd terrein. Het is eigenlijk hoe kunnen wij als EU-regio samen een beetje er beter van worden. Maar ik zie allemaal artikelen in de kranten dat Belgische ondernemingen zeggen, dat zijn nou wat kleinere ondernemingen van die Nederlanders die komen hier en die pikken ons werk in. Uh, laat zijn dat wij nog altijd toch voor bepaalde gekwalificeerde mensen een tekort hebben? Uh, laat zijn dat er ook voor bepaalde dingen ook een beperkte concurrentie is. En je ziet ook, als je kijkt naar onze Belgische werven, uh, hoeveel buitenlanders zijn er al actief die eigenlijk uit het Oostblok al komen. Oké okay, goed, ik heb wel liever te doen met mensen die de taal kennen en waar ik op een andere manier kan mee omgaan. Nederlanders zijn dus welkom in België. Nederlandse bouwers dus Ze hebben hier geen werk... en zoeken hun huil dus over de grens bij de Zuiderburen. Hoor de bijdrage van Trudy van Rijswijk. We praten u zo bij over het oplopende dode aantal... bij de ingestorte kledingfabriek in Bangladesh. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. In Amerika bewijst de slachtoffers van de bomaanslagen in Boston de laatste eer. Er is een massale herdenkingsdienst gehouden voor de agent... die werd doodgeschoten door de broeders Tsarnaev. Maar de mooie woorden, daar gesproken, kunnen niet verhullen... dat in Washington over de aanslagen politieke, nodige politieke tumult is losgebarsten. De opwinding dringt niet door tot Boston. Oh, father and mother and sister and brother...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 Maar ja, zolang de grenscontrole niet deugt, kan daarvan geen sprake zijn, vinden de republikeinen. De Democraten vinden dit een schandalig misbruik van Boston. Ik zeg dat vooral die opmerkingen op wat er gebeurt, de terreur in Boston. als een, ik zou zeggen, excuus voor een bill of het veel maanden of jaar. Je hebt dat nooit gezegd. Ik heb dat nooit gezegd. Ik heb dat nooit gezegd, meneer. Alleen de voorzittershamer kan de senatoren tot rust dwingen. Ja. Veel verbinding dus. In Washington krijgt ze niet meer stil. Inmiddels zijn trouwens de ouders van de gebroers Tanayev... op weg naar de Verenigde Staten om te helpen bij het politieonderzoek. Verkeersinformatie. Jolanda van der Veld is het inmiddels al wat drukker of valt het nog nou, mee? Nou, valt wel mee. 17 kilometer. De enige die opvalt is de A58 Tilburg richting Breda. Dat waren uitgelopen werkzaamheden. Die werkzaamheden zijn net afgerond. Tussen Gorde en Bavel nog wel zo'n 7 kilometer. Er is ook vertraging bij de spoorwegen. Tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom... en tussen Roosendaal en Essen... Rijden geen treinen heeft te maken met een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. En voor de ochtendspits rekenen we nou op rond half negen op 130 uit te komen. Nou, dan spreken we je later weer. Goed, Jeroen van der Velden, dankjewel. Tja, Ellen Clark, hij schreef ook mee aan het koningslied. Hou oh, nou toch eens op. Gelukkig maakt hij ook andere nummers. Dit is zijn nieuwste, Back in My World. klompen, tulpenbollen, fietsen. Niets is zo Nederlands dan fietsen. Minor-remmers. Maar als je het niet kan, ja, daar sta je ja, dan. Dan wat dan, hè? Ja, dan, uh, dat, en dat gebeurt ook, ja. Nou staan we in Tilburg aan de Kwaatijnstraat en daar is Rabico. Dat is een gloednieuwe fietswinkel Rabico staat voor Ra, Ralf Billy. Billy, het is Billy. Billy, hoi. Uh, waar is Co? Co die hebben we even thuis gelaten. Oh, Co hebben we even thuisgelaten. Nou goed, het is een gloednieuwe fietsenwinkel met tweedehands fietsen. Inderdaad, met tweedehands fietsen. En, en het loopt? Ja, het begint nu te lopen. We zijn net anderhalve week open en ja, het begint. Constateert de Fietsersbond ook dat het goed gaat met de fiets... in die zin dat ook de dure fiets gretig aftrek vindt. Ook de elektrische fiets, ik zag er hier ook trouwens eentje staan. Merken jullie dat ook, dat, dat het fietsen in is? Ja, we merken het steeds meer dat, de, dat de, de mensen de auto moeten laten staan om uh, een fiets te pakken. Vanwege de crisis? Denk ik wel, ja, vanwege de crisis. Ja, en dus staat er hier een heleboel, dus, de, ja, variant van 140 tot 175. Een hele leuke mountainbike voor 299 euro, want ze zijn allemaal opgeknapt. En... Allemaal uh, goed onderhouden, allemaal ja. nagekeken, gecheckt, garantie erbij... Want Ralf en Billy werkten bij de geringloopwinkel. Klopt. Wij... En toen dachten jullie, dan kunnen we het zelf ook wel gaan doen. Ja, inderdaad. En uh, ja, ik heb daar uh, heel lang gewerkt. En heel veel ervaring opgedaan. En daar had ik zoiets van, ik ga het voor mezelfde. Waar we deze ochtend ook over hebben... is dat er, uh, de fietsersbond zich ook probeert sterk te maken... dat juist mensen die wat meer beweging zouden moeten hebben... op de fiets springen. En dat ook een bepaalde bevolkingsgroep, met name allochtonen... als ik het woord nog een keer mag gebruiken, dat die eigenlijk die fiets niet zo gebruiken? Daar zijn speciale cursussen voor, ook hier in Tilburg. Merken jullie dat? Um, op het moment, ja, ik merk... eigenlijk de allochtonen die goed Nederlands spreken... en goed ingeburgerd zijn, die komen wel. Maar de mensen die eigenlijk ja, gebrekkig Nederlands spreken... die zien we veel minder. Ja, die nemen, die nemen zo'n fiets niet. Zit nee, die in de cultuur misschien? Ik weet het niet. Misschien is dus het niet echt goed kennen... niet, niet gewend zijn om uh, een fiets te hebben. Oh, nee... En wie zijn jullie klanten? Want ik zie hier namelijk ook een bordje op. Hier, studentenfiets, vanaf 50 euro, aanbieding. Uh, onze uh, klantenbestand bestaat uit uh, kleine kinderen tot oudere mensen. Uh, bejaarde mensen ook voor elektrische fietsen. Want we doen natuurlijk niet alleen tweedehands fietsen, maar we kunnen ook nieuwe fietsen leveren. Oh, dat kan ook? Alles kan hier. Ja. Kan. Dus uh, jullie hebben een druk, het zijn mensen uit de buurt hier? Voornamelijk wel voor bijhangers die op een moment stuk hebben aan de fiets. Uh, die... Autoweg hebben gedaan? En, en het stalen ros pakken. Precies, en dan uh, merken ze dat er iets uh, aan de fiets mankeert om te uh, rijden. En dan merken ze toevallig hier aan de grote klok hey, de fietsenmaker. En lopen het ook even weer om de fiets uh, te laten maken. Voordeel van de crisis, het stalen ros is in trek. Ook tweedehands. Maar hebben we is vanochtend over fietsen, letterlijk fietsen en fietsen leren. En dat kunnen heel veel mensen nog wel gebruiken, want die kunnen nog niet fietsen. Acht minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wil u graag bijpraten over de situatie op dit moment in Bangladesh? Lijkt een beetje op nasleep van een aardbeving. Gisteren stortte een kledingfabriek in in Bangladesh. Nog steeds zoeken reddingswerkers naar overlevenden onder het puin. Zeker 145 mensen hebben het niet overleefd. Er wordt gesproken over duizend gewonden. En daarmee is dit de grootste industriële ramp van Bangladesh tot nu toe.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 Veel zorgakkoord op de voorpagina's van de kranten. Het akkoord schept de draagvlak voor ingrijpende hervormingen. Meldt trouw en ook het AD opent ermee. Banen in de zorg zijn veilig, kopt die krant. Maar daar moet wel voor worden ingeleverd. Koffie kan een stuk goedkoper. De wereldmarktprijs van koffiebonen daalt hard. Maar in de winkels blijven de nespresso cupjes of de pakken Douwe-Erberts even duur, meldt de Volkskrant. De oudste van de tsarnaev broeders die stond op een lijst van terreurverdachten. Er staan zo'n 500.000 namen op trouwens. CIA had hem op die lijst gezet. Toch werd Tsanaev niet niet goed in de gaten gehouden. FBI merkte namelijk niet dat hij na vertrek naar Rusland... weer terug was in Amerika, meldt de Amerikaanse krant USA Today. En op Twitter is de hashtag Borrea. Veel besproken gaat natuurlijk over voetbal. Borussia Dortmund tegen Real Madrid. Iemand zegt mooi dat die Duitse clubs winnen van de Spaanse. Positief financieel resultaat wint het dus van schulden... en Europees belastinggeld. gaan we het zo over hebben. Na het journaal met Tim de Wit uit Duitsland.